Jelle Seubring met het NOS-journaal. Belangenorganisaties voor ouderenzorg waarschuwen voor het kabinetsplan... om de eigen bijdrage voor wijkverpleging weer in te voeren. Dat moet meer dan 200 miljoen euro per jaar opleveren. Maar zorgprofessionals denken dat het leidt tot verwaarloosde ouderen... zeggen ze tegen Nieuwsuur. Zaken als steunkousen aantrekken, hulp bij dementie en het schoonhouden van wonden... worden nu nog volledig vergoed door de basisverzekering... Maar de coalitiepartijen willen dat ouderen er binnenkort weer zelf aan meebetalen. Het bedrag per persoon is nog onduidelijk. In Den Haag is gedemonstreerd tegen een nieuwe vorm van wonen in de stad. Bij het project wonen onder meer statushouders... en spoedwoningzoekers samen in één gebouw. Bij de demonstratie in de Haagse Vogelwijk waren ruim 100 mensen aanwezig. De sfeer was grimmig, zegt een verslaggever van de NOS... De politie was aanwezig, net als de mobiele eenheid. De burgemeester van Den Haag heeft het gebied aangewezen als veiligheidsrisicogebied... omdat de demonstratie niet vooraf was gemeld. In Vlaardingen zijn zes verstekelingen gevonden in een vrachtwagen. Ze werden gevonden door een speciaal getrainde politiehond. De trailer stond bij een terminal voor een veerdienst. De chauffeur van de vrachtwagen is aangehouden, net als de verstekelingen. De beste winterolympiër ooit heeft opnieuw zijn eigen record aangescherpt. De Noorse langlauf'er Johannes Klebo heeft zijn elfde gouden medaille gewonnen. Hij was vandaag de beste op de 50 kilometer massastart. Het was zijn zesde gouden medaille op deze Spelen. En daarmee heeft de 29-jarige Klebo in Milaan alle langlaufnummers gewonnen. Het is überhaupt nog nooit voorgekomen dat één atleet zes medailles won... op één editie van de Winterspelen...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 Yeah, yeah. de plaat aan het begin, maar dat uh, werd al gauw uh, weer uh, goed. De Deze van Tremaine en Fall Down, Back to the 80's aan het begin van uur drie, research was gezellig, hè, met uh, Rooftop en uh, ja. de beatspop Ja, zeker. We hadden twee in één, hè. Dat is wel makkelijk. Ja, ja en eigenlijk drie in één, hè. Want uh, de opening van, en de, de pilot van de Krocht was, ook nog. Ja. Ook natuurlijk nog uh, gespeeld. Zeker. Ja. En de ambassadeur hebben we ook al gehad van de Krocht. Ja. Ik heb nog een nieuwtje, Rob.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 En ook niet over maatverband. O, ook niet over maatverband. <laughs> nee, ook dat niet. Nou ja, Rendel bereid je voor, hè? We zijn er mee luisteren met. de Vleugels komen eraan hier vanuit de studio. Tolweg 10a met simple, uh, simply red nu.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 Overal 5 de finale. Van, van de mannen. Van en dan, de mannen. Nou, en die gaan we natuurlijk hier ook uh, bijhouden op de Zandvoortse radio. Nog één plaatje. En dan gaan we weer uh, naar uh, Randall Lawson toe eens even kijken... waar hij zich uh, vandaag uh, bevindt. En wat hij allemaal te vertellen heeft. We don't need no De ziel van Pink Floyd en Another Brick in the Wall. We gaan eens even kijken waar Rendel zich op dit moment bevindt. Rendel, goedemiddag. Goedemiddag, ik zit op de Logumse Weg in de achterhoek. Op de Logumse Weg, oké.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 Even niet, maar ook helemaal totaal niet. En of het nou de Honda motor is die, uh, uh, die het gewoon niet doet met alle, zeg maar, ik noem het, eh, jongens, ik noem het rotzooi eromheen. Hè? Voor mij moet de F1 gewoon bestaan uit een motor en meer niet klaar. En dan liefst een V10 die gilpt, dan is het helemaal leuk waar gewoon 1000 pk uitkomt. Of zoals vroeger in de F1 dat ze zelfs 12 1300 pk eruit haalden. Ja. En uh, dat, dat zou voor mij gewoon weer mogen. Uh, Nee, uh, uh, het hele pakket samen doet het niet. En, uh, die, dus die hebben een heel groot probleem. Maar dat ga je ook niet voor de eerste Prix oplossen. Helemaal niet meer. Nee, dat klopt. En, uh, en, uh, ja, ik heb wel gehoord dat uh, toch ja, wel het zeg maar, motorgedeelte... dat dat uh, toch uh, wel een uh, hele belangrijke rol blijft uh, spelen... ook met deze auto's. Ja, uh, natuurlijk ook met deze auto's. Dat motortje moet het natuurlijk wel doen. En hij is natuurlijk ook uh, heel erg... Uh,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 En ja. dus ik kwam van achteren rijden voor, als je over iedereen stilstond. Oh ja, ja, ja, ja. Daar ja, werkt het. Ja, ja <lacht> precies, dat? nee. Ja, dat is ook heel anders, een start <lacht> uh, nu, uh, natuurlijk. Ja, ja, ze gaan de startprocedure ook heel anders aanpakken. Ze gaan de lichten waarschijnlijk langer op rood laten staan, ja. omdat die wagens hebben even nodig om die Tour te bereiken en de boel op te laden. Ja, ik heb daar sowieso zijn we mee bezig jongens. Zet je dan op de startkit aan de stopcontact, kunnen ze even de boel opladen, trekken ze de dekker eruit en nou mogen jullie. Ik, ja, ik, ik zag dat ook loskomen op internet, ja. de, stonden er stonden van die hele grote accu's naast even geshopt natuurlijk, naast die auto's, moesten ze vlak voor de start nog even opladen.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 Ja. Het, eigenlijk is het dus een plug-in hybride auto. Eigenlijk wel, zo moet je het zien. Nee, en, uh, dit gaat natuurlijk allemaal, allemaal wel wat sneller. <laughs> ja, tuurlijk. Maar, uh, maar hoe lang kunnen ze dan met een opgeladen accu doen, uh, denk je? Nou, ik heb, uh, we hebben tijdens het tijdens de test al gezien dat uh, Ze proberen dan, voor ze het rechte stuk opkomen, proberen ze nog uh, te besparen. Hè, door ze wat eerder uh, op, uh, rustig op het gas te gaan uh, of uh, voor het opkomen het rechte stuk daar een beetje gas los te laten. En anders halen ze gewoon met een volle accu halen ze het einde van het rechte stuk niet eens. Dan zie je het accu al, zo'n een beetje een 200 meter voor de, voor de volgende bocht, zien zie je hem al leeg zijn.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 En dan hoor je die motor hoor je ze wat uh, naar buiten komen door, door de toeren die je maakt. Maar daardoor lopen ze wel die accu bij te laten. Het is uh, de rijder die dat het beste kan managen. Uh, die rijdt dadelijk vooraan. Ja. Maar uh, ik ga je wel, wat ik je wel ga vertellen: uh, met de wijze waar ze nu op moeten goed gaan rijden. Dat wij niet hele constante honderdtijden gaan zien in de Friulain.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 ...voor elke training, kwalificatie... ...dat er een nieuwe accu in gaan. Ah, lekker milieuvriendelijk ja, ook dan, mm. zeg nou, maar, maar, maar. Maar dat was de bedoeling van de familie... ...dat we heel milieuvriendelijk bezig zouden zijn. Nou ja, nou, de, als je elke week ja. de accu's <laughs> moet weggooien... ...en weer nieuwe moet gebruiken, lekker. Oh, jongen, <laughs> nou, jongen. Daarom, daarom, er zijn heel veel mensen... ...ik, ik ben er ook een van... Nou, misschien ben ik dan een uh, anti-energiegebewuste man... ...ik weet het niet. Maar ik vind dit allemaal zo'n grote onzin. En ik vind het zo... zo... Eigenlijk, eh, Formule 1 onwaardig wat er nu gebeurt, dat ik wel denk van ja jongens, nee, eh, een verkeerde afslag genomen. Ja. Maar ja, aan de andere kant, misschien, hè, we weten het niet, hebben we daar de eerste wedstrijd, krijgen we de mooiste wedstrijd te zien van jongens die ver aan kop liggen, waar de boel kapot gaat en daar het toch het achterveld, dat toch de wedstrijd wint. Dus dat we een hele rare wedstrijd gaan krijgen. Ja, in één ja, een... keer, Cola Pinto, daar is hij dan. Nou, ja. Nou, ik bedoel maar, <laughs> ja toch? Ja. Uh, of alleen strol, uh, laten we lekker even, even doorgaan. Uh, je, je weet het niet. Uh, het is uh, eigenlijk ook na de testen, moet ik eerlijk zeggen. Uh, hebben niet de teams alles laten zien wat ze in huis hebben. Nee, maar we uh, weten. duidelijk is wel dat Cadillac en uh, Audi het uh, zeker niet voor elkaar hebben ook. Nou, Audi heeft even de snelheid laten zien, maar in de longruns waren ze heel langzaam. Kennelijk, uh, ja jongens. Uh, Geef die auto man een ander verfje, <lacht> misschien helpt dat, ik weet het niet. Die zaten er niet bij, maar er zaten heel veel teams op 2, 3 seconden. Hè. En ja. dat hebben we toch heel lang in de 1 niet meer gezien. Hè. Nee, dat is echt waar. En als dat in de wedstrijd dadelijk een 4-5 seconden wordt... Ja, dan wordt dat wel een heel groot probleem natuurlijk, dan gaan we weer... Nou ja, misschien gaan we het dan toch wel weer krijgen wat we ook heel lang in de vloerlijn niet hebben gezien. Is dat er weer auto's op een ronde of op twee gezet geworden worden? Ja, achterblijvers uh, continu, uh, ja... Ja, dat, dat, dat zou best wel weer kunnen hè, dat is tegenwoordig, Het laatste jaar is dat toch bijna niet voorgekomen. Nee. Dat wordt toch een heleboel uh, gewoon in dezelfde ronde nog. ja nou, ik denk dat dat... Uh,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 Uh, weet je, ik, ik denk niet dat, dat, dat, dat daar wel weer een regeltje voor gaat komen... dat ze toch mee mogen doen. Want als uh, zie ik daar toch wel misschien maar 15 auto's aan de stad staan... in plaats van 22. Nou ja, dat is, maar, klopt. Ook niet goed uh, ja, uh, voor ze. <laughs> nee, ik denk dat er dan een paar uh, in de media gebeuren... Uh, heel erg graag gaan kijken en heel erg gaan op de gaan staan. Ik denk dat het wel een beetje wat wordt. Ja, nou, de, de echte race zijn net als... Uh, jij uh, bent uh, he, helemaal klaar mee met die, uh, dat gedoe... ...wat er nu allemaal speelt. En uh, ja, dat merk je bijvoorbeeld ook een beetje aan Max Verstappen... Hè, ...hoe hij op uh, bepaalde dingen reageert. En uh, ja, ze maakten op uh, Facebook een grapje van... Uh, ...kan Max met, uh, met zijn kapitaal en met Red Bull... ...niet een eigen uh, nieuwe Formule 1-klasse gaan opzetten?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 Volgens mij 2028 en dat is het afgelopen. Oké, dus dit jaar en volgend jaar sowieso. Ja, sowieso. En dan staat het open. Maar ja, jongens, contracten, ik heb het al gezegd, het is ook zo weer verscheurd. Ja, sowieso. Uh, het is heel simpel, uh, er zullen wel heel veel procedures zijn. <laughs> hè? En uh, Max, ze moeten. Uh, ik denk dat Max niet eens. Eerlijk eer gezegd, hè, ik denk dat Max niet eens gaat of hij nou wel of niet kampioen uh, wordt in de Formule 1 Want hij heeft in feite de doelstelling die hij ooit wil halen al ver overtroffen. Is Toen, uh, echt waar, hij ja. Was, hij geeft voor, voor één kampioenschap. Hij ja.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 Nou ja, we hebben best wel over de radio gehoord dat ik dacht van oei, oei, oei, oei, Ja, dat was het. Ja, ja. Okay. Maar dat mag. Dat ja. mag, daar hou je ze scherp door. Weet je, daar hou je ze op scherp, uh, de mensen. Uh, maar ik heb wel eens uitspraken gehoord tijdens de boordradio's dat ook GP die aan de andere kant ziet dat een hallo in je mond. Weet je, wel klaar. <laughs> maar, en, uh, maar dat mag, weet je, als je gewoon niet tevreden bent, als je denkt dit is het niet. Maar ja. Uh, Jongens, uh, dat doen we al een cursus ook. We hebben ooit al ons hoor, roepen over een uh, GP2-engine. Nou, daar ben je lekker bezig. <laughs> ja, toch? Nou, zeker weten van niet. <laughs> ja, zeker. Dus ik vind het uh, uiteindelijk, moet ik heel eerlijk zeggen... Uh, ik hoop gewoon echt dat uh, Max... Uh, ja, gewoon uh, lekker, uh, lekker zijn druif kan vinden, zijn lon kan vinden, uh, met het team er lekker in kan gaan. En dat blijft zit best wel een tijdje in de groene heen. Want uh, je kan niet zeggen, wat kan hij anders? Want hij kan echt alles, alles anders. Ja, voetballer waarschijnlijk niet, maar in de autosport kan hij alles doen wat hij wil. Maar ja, de centjes wat hij hier verdient, gaat hij nooit ergens anders meer verdienen. Ja, nee, dat, ja, dat, nee, is. Nee, dat is sowieso waar. Nee, maar, <laughs> ja, tot slot ja, dat... nog even over uh, René uh, Lammers, want uh, ja, die uh, is weer naar een andere klas overgegaan. Je ziet dat dit weekend volgens mij te rijden uh, in Spanje. In uh, Portugal, bezig. Portugal. Ja, of in Portugal zijn ze nu bezig uh, met de vermiddelde 3, uh, ja. winter, Spanish Winterseries volgens mij. Ja. Uh, ik heb alleen geen uitslag gezien, ik weet wel dat, dat heb ik net voorbij zien komen een sprintrace van Rocco Cornell is die derde geworden. Uh, terwijl die de eerste race was die volgens mij uitgevallen. Um,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 Absoluut, met nog veel meer nieuws. Uh, Oké, okay, nee, dank, nee, dank nee. Dankjewel, Hoi hoi. hoi. hoi, hoi. You've been I Hiding much too long You know it's just your foolish man Hey, love Got me on my knees, baby Banging darling, please, baby Darling, won't you ease my way I'm gonna you You're a man and let me down Like if you I feel in love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 Harding Hiervoor uh, mogen we de plaat wel onderbreken. Ja, ja. ja, want je hebt heel goed uh, nieuws. We hebben een gouden medaille. We Jorrit Hij heeft gewonnen. De Mastart. Wauw, en dan met een flinke voorsprong. Hè? Ja, dus, hij heeft uh, uh, een rondje, of een half rondje eigenlijk, is hij uh, vooruit geschaatst.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 Wanneer is die race trouwens? Kwart over. Kwart over, dat kunnen we niet meenemen. Nee, maar uit. misschien uh, neemt uh, Fred hem wel mee hoor. Dan hoor je het zo meteen oh, bij ja. Fred. Uh... Ga niet weg voordat hij het meegenomen nee, heeft. Nee, nou zo is dat. Als nou, komt in de, de studio neer. Hier is uh, Colt van uh, Spendel Ballet. sorry These are my salad days. Let be an eternal way. Just another play for today. Oh, but I'm